het is twee uur. Goedemiddag. Het q Nieuws van nu.nl Krijg je van Mart Grol. Goedemiddag. De politie zegt dat het goed is... dat provider Odido geen los geld heeft betaald aan hackers. Dat is het advies van de politie ook altijd in dit soort zaken. Odido zegt zich niet te laten chanteren. Het is altijd ingewikkeld, dit soort dingen, zegt onze tech-expert. Dit is voor bedrijven echt een enorm dilemma altijd. Het vervelende is natuurlijk dat die gegevens die zijn al gelekt... en dat draai je dus niet meer terug. Dus het enige wat je kan proberen door te betalen... is dat ze het niet gaan publiceren. Maar daarmee is niet gezegd dat die data nooit meer ergens online zullen verschijnen. De hackers hebben privégegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten in handen... en omdat niet is betaald ligt inmiddels informatie van honderdduizenden mensen op straat. Dan naar Politiek Den Haag. Mona Keizer gaat zelf niet met modder gooien, zegt ze na haar vertrek bij de BBB. Ze ging, omdat niet zij, maar Henk Vermeer Caroline van der Plas mag opvolgen... terwijl het haar beloofd zou zijn. Volgens haar klopt het niet dat ze eerder met andere politici praten over een overstap een keizer baalt van hoe alles nu gaat. Het is allemaal niet fraai. Ik vind het ook echt heel erg jammer. Het past niet bij mijn waarde en volgens mij... althans, zo heb ik het altijd begrepen... ook niet bij de waarde van BBB. Maar het is wel zoals het gelopen is. En ik vind het echt heel jammer. Ze gaat als zelfstandig Kamerlid verder... want ze heeft haar zetel meegenomen. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij in Arnhem. Gisteren vielen bij een autobedrijf in die stad twee gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. Een man van 50 uit Arnhem is nu gearresteerd. Verder zijn er nog veel vragen... en is de politie nog druk met het onderzoek. En vaak hoor je in het nieuws dat dingen duurder worden... zoals treinkaartjes. Maar als je in het noorden van het land wel eens de trein pakt... goed nieuws, vanaf zondag verlaagd... vervoerde Arriva de prijs van treintickets... in Groningen en Friesland. Eerder werden de de kaartjes daar wel nog duurder, maar dat was een beetje te veel van het goede, zegt Arriva nu. Het weer van Weerplaza: een mix van wolken en zon, 11 tot 18 graden vanmiddag. Morgen blijft het zacht: eerst zon en daarna regen. Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan een kwartier. Op de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord kom je in 30 minuten. En de A28 Zwolle-Hamersfoort tussen Elspet en Harderwijk 31 minuten. Controles op de A2 Utrecht-Dempels bij 94,3. De A7 staan ze, Heerenveen-Drachten bij 155,5. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 202,3. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg bij 55,4. Zometeen een liedje dat mij altijd doet denken aan een zacht gekookt ei. Ja, ook Lady Gaga komt eraan. En dit is Olivia Di. The same. bij Kimi en ik. Hoe kook jij je, je ei altijd? Beetje random vraag, misschien zo op donderdagmiddag iets na twee uur. Ja, hey, iedereen heeft daar toch altijd een beetje zijn eigen manier voor, toch? Zijn eigen eisen, sowieso de vraag of je hem dan hard of zacht gekookt wil. Sommigen doen de eieren er al gelijk in het water, de anderen pas als het water kookt. Nou, dan heb je nog hè, het schrikken van de eieren ook belangrijk. En mijn geheim voor een goed gekookt ei, dat is altijd het volgende liedje dat ik ga draaien. Ja, dat hoor ik altijd als mijn uh, ei klaar is. Ik heb een piepei. Ken je dat? Dat is zeg maar een, uh, een eiertimer. Het ziet eruit als een ei, alleen dan uh, van plastic. Hij is goudgeel. En die doe je dan bij de andere eieren in een pannetje. En dan gaat hij dus een, een liedje spelen, een melodietje... wanneer de eieren klaar zijn. Dan heb je dus drie liedjes voor zacht gekookt. Dan heb je een liedje medium gekookt en voor hard gekookt. En bij zacht gekookt hoor je dus dit... Deuntjes natuurlijk sowieso al. Maar herken je al welk liedje het is? Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words.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 by grace of the morning with the sun I rise up all and I'll try again so I get up when the rain morning bij Q-Music. Ja, de agenda voor het komende jaar begint zich al lekker te vullen. Ook bij Sommier. Ik zie dat ze op paaspop staan, maar ook op dauwpop, vestrock, down the rabbit hole. Ook oh, Leuk. Ja, fijn dat ze weer helemaal terug zijn ook. Hè. Vorig jaar deden ze even een stapje terug. De hele clubtour die werd toen uitgesteld kwam doordat de zanger Camille worstelde met zijn mentale gezondheid. Had bijvoorbeeld last van paniekaanvallen als ze dan onderweg waren naar optreden. Dat is echt wel heftig. En uh, ja, goed dat ze dus echt even aan die rem hebben getrokken... want uh, inmiddels gaat het stukken beter. Nou, misschien gun jij Somje wel een top 40 award voor beste live Act. Er zijn een van de 20 genomineerden. Hè? Je kan stemmen op jouw favoriete artiesten op qmusic.nl of in de Q-app. Die top 40 awards gaan we dan over een maandje op vrijdag 20 maart uitreiken... in Rotterdam. Ahoy! Deze vrouw was daar twee jaar geleden nog bij. Echt waanzinnig goed live. Laureen, dit is Is It Love bij Q-Music. <middels> Just uh, bij Q-Music. Lekker die uh, donderdagmiddag door zo, hè. Uh, Zometeen ook met een nieuw vergeten liedje. En... Ook Damiano David komt eraan. Autotaalglas is partner van de top 40. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas.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 Steeds verrassend altijd voordelig. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 73 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurocheckpot.nl.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 Delta, aan alles gedacht. Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo. Nu bij Koeploe. Korting op Philips Hughes Smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Koeploe app. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht?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 Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow! Is binnen drie minuten geregeld. Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl. Goedemiddag het is uh, half drie. Q-music weer van weer Plaza mix van wolken en zon. Van noord naar zuid is het uh, 10 tot 18 graden. Morgen eerst zonnig en dan krijgen we regen. Heel verkeer van flitsmeister... met uh, twee files langer dan een kwartier. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strap kom je in 23 minuten. En de A50 Os Apeldoorn tussen Renkem en Waterberg. 6 kilometer 17 minuten is je vertraging. q music was van Niemege. Met Alessio Destiny zometeen naar Damiano David nu. You sound with you. Ja, Destiny bij en music Heb je genoten gisteren van die eerste landelijke lentedag? Heerlijk, hè? Ja, ik zelf op de A2, moet ik zeggen, in de auto, raampje open. Ik heb echt dik, dik in de file gestaan gisteren. En dan dacht ik nog, het is voorjaarsvakantie, nou niks van te merken. Maar ik moet zeggen, dat was ook wel lekker, met dat zonnetje zo in je gezicht. Misschien heb je ook gelijk nou, de grote schoonmaak gedaan. Even dat hele huis door, lekker fris aan dat voorjaar beginnen. Let even goed op als je dan toch op zolder komt of daar nog een doos staat met oude cd's van vroeger... of misschien een mp3-speler van 128 mb. Wat voor je weet, ze, staan ze daar op natuurlijk. Hè? Want die ultieme vergeet me liedjes... van die nummers die we jaren geleden heel veel hoorden op de radio... maar inmiddels van de radio verdwenen zijn... Want die zoeken we en je kan ze heel simpel doorsturen. Doe je via de Curious app. Jouw vergeet me liedje. Stuur hem deze kant op. Gaan we hem toevoegen aan de Vergeet me playlist? Heeft Mario ook gedaan. Hij heeft een ja, heel leuk liedje uit 2003. Ga je zometeen horen. Eerst Emily Sunday. En read all about it. Thank you. You've got the words to change a nation. But you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence. Afraid.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 Roll Holy Water, het is bijna kwart voor drie op donderdagmiddag. Ja, hoog tijd om weer Oya -ja te gaan roepen. Vince, vergeet mijn liedje. Want we gaan weer zo'n een paar toevoegen aan de playlist die we al veel te lang niet hebben gehoord. En vergeet mijn liedje. Mario, goedemiddag. Hey, goedemiddag Pas. Ja, je hebt een uh, leuk Oja-momentje voor ons. klopt. Ik hoorde het, uh, het nummer, hoorde ik gezend uh, ergens in een um, Spotify-playlist, kwam die voorbij. En toen ja. had ik echt van. Oh ja, die uh, heb ik heel vaak gehoord vroeger. Alleen, dat is lang geleden dat je hem weer gehoord hebt. Ja, zeker. Ja, het nummer komt uit, uh, uit de Zero's. Mijn broertje die, uh, die keek altijd um, uh, Lizzie McGuire. Ja, de, de Disney-serie waar ze natuurlijk in speelde. Vond jij dat helemaal niks? Of? Ik vond dat... jij wel. Ik vond dat maar Ik was al eigenlijk wat, uh, wat ouder, maar ik vond dat uh, ik vond wel leuk, ja. Nou, en daar is eigenlijk ook de muzikale carrière van haar begonnen natuurlijk. Klopt. Daarna is ze echt als... Uh, als zangeres begonnen. En ja. jij kan zeggen dat jij er vanaf dag 1 bij was, Mario? Zeker. Oh, dan weet jij ook wel dat ze vorige week natuurlijk nieuwe muziek heeft uitgebracht. Heb ik gelezen, maar nog niet gehoord. Ach, hoe kan dit nou? Jij fan van het eerste uur? Ja, is het wat? Nou, vorige, ja, ik heb het ook nog niet gehoord. Maar... Oh. <laughs> dat is makkelijk praten van mij. Nee, vorige week heeft ze na tien na jaar weer een uh, ja, nieuw album uitgebracht. Ja, ik heb het geweest. Ik, uh, ik denk dat ik uh, vandaag nog eens uh, op moet zetten dan. Hey, voor nu terug naar 2003. Wat gaan we horen? We gaan horen So Yesterday van Hilary Duff.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 could say you're torn but I've heard it En zo so yesterday bij Q. Q Music. Dat heb je van Angelique Niemeyer Die zegt, ik ben nu 34 en ik kan dit nummer nog compleet meezingen. Nu voel ik me oud. <laughs> Geef niks. Vergeet een liedje terug naar 2003. Het vergeet een liedje van Mario. Zo so yesterday hoorde je bij Q Music. Don't leave the bay, Was here tonight Heaven can wait. No use in watching the sky. Don't say goodbye. Just hold me down. but I still De Rulo Savage Love, hier bij Q Music. Het is bijna drie uur, Mart goedemiddag. Goedemiddag Goeiemiddag, komen er nog meer gegevens van Odido-klanten op straat te liggen. In het nieuws zometeen geeft onze tech-expert duidelijkheid. En... Alright, alright. The... Taylor Swift, Open Light, hoor je zo cute. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je daar kruidvat.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 voordeel bij JustLease. Stap nu in een nieuwe Peugeot 208 vanaf 379 euro per maand... of ga voor de 2008 vanaf 439 euro. Op basis van 60 maanden en 12.000 kilometer per jaar. Kijk snel op justlease.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt... als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van SASAS. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan SASAS. Uw verzuimspecialist.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 Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Uforce. het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van allemaal Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. Hmm. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Ja. <laughs> dus we zeggen nog steeds: Hallo!